Poedige start. Jobs met het Nello Journaal. In natuurgebieden in Friesland dode vogels aangetroffen. De politie onderzoekt wat er vannacht gebeurd is bij een schietpartij bij Noordeloos in de buurt van Goorkem. Vannacht kwam er een melding dat er werd geschoten. Later werden langs de provinciale weg bij Noordeloos twee zwaar mannen gevonden. Ze komen uit Rotterdam en ze liggen nu in het ziekenhuis. Om de Syrische stad Palmyra wordt hevig gevochten. Syrische regeringstroepen en strijders van IS melden om dat ze de stad in handen hebben. De gevechten begonnen donderdag. Gisteren trokken strijders van IS de stad in, maar later werden ze weer verjaagd door bombardementen van de Russische luchtmacht die meevecht met Syrië. In maart werd IS na een jaar verjaagd uit Palmyra. Veel oudheden in de stad zijn door IS vernield of beschadigd. In Italië is minister Gentiloni van Buitenlandse Zaken benoemd tot nieuwe premier. Aan het begin van de middag werd hij ontvangen door president Mattarella. Die heeft hem gevraagd een tijdelijke regering te vormen om nieuwe verkiezingen voor te bereiden. Gentiloni verwacht dat hij woensdag een regeringsploeg klaar heeft. De vorige Italiaanse premier Renzi trad een week geleden af omdat hij een referendum over een aantal grondwetswijzigingen verloor. Bij de Wereldbeker Schaatsen in Ereveen heeft Kjeld Nuis goud veroverd op de 1000 meter. Gisteren won hij ook al de 1500 meter. Bij de vrouwen veroverde Marit Leenstra zilver op de 1000 meter. Het goud was voor de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. En dan het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden kans op een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan 5 tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Later is er meer bewolking en is er ook kans op een enkele bui. Lokaal.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 Dit is kerst met ZFM. Met me nu. Zandvoort op zondag.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 Bliss we cannot feel there or Stop existing and start living. Nou ja, je handjes te luchten hè. Zo, wat een lekker begin van U3. Drie. U3 drie van Zandvoort op Zondag. Met deze van Michael Jackson en Heal the World wel een mooi begin inderdaad van het uh, derde en uur van dit programma. Ja, en het is er wel weer voor, hè? Een oliebolletje zo op zijn tijd, uh, Albertje. <laughs> ja. Ja, je zou maar de honderdste klant zijn. 500, 500 geloof ik. Vijfhonderdste. 500. Oh, jeetje. Maar goed, je geweldig. Weet maar, je weet maar nooit. Nee. Lekker oliebolletje erbij, deze muziek erbij. Nou, wat wil je nog meer? Nou. Verder helemaal niks. Nou ja, nog een uurtje radio maken lijkt me. En wat gaan we doen in het derde uur? Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we Pit Reporter. Er is uiteraard nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, het seizoen is dan weliswaar afgelopen... maar de tombola om het tweede stoeltje bij Mercedes is in volle gang. Straks hebben we natuurlijk ook nog sport kort. We gaan straks kijken naar de eindstanden van de wedstrijden van die vandaag zijn verspeeld in de voetbal-eredivisie. We hebben de dieren van de week. Ik heb nog geen nieuwe dier of dieren van de week ontvangen... Dus vooralsnog zijn dat Blackie en Sophie. Het gedicht van de week, Rob, ik heb er vier voor je neergelegd. Ik ga zo even kijken. Jij mag kiezen. Ik, ik zal geen voorkeur uitspreken, maar kennis van ons is afgelopen vrijdag 49 geworden. Dus wellicht dat die het gaat worden. Maar goed, nog, het blijft nog een verrassing. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, u, gewoon uw radio aan laten staan op uw enige echte lokale zender ZFM. En ik maar denken dat die man 50 geworden is. Ja. Oh, wat erg. Oh. Deze is ook weer zo lekker hè. Mag een buswezen zijn, hier is Adele in Water on the Bridge.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 Nou, ik zou zeggen Albert-Jan, eh, laat hem maar komen in de top 2000, hè, deze single. Nou, Paul. The Little River Band, hoor je, ja, and it's a long way there. Wat is dat, een geweldige plaats. Je hoort hem best al voor op zondag, zo voort een hele goede middag. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Het is inmiddels eh, kwart over vier geweest, dat betekent weer tijd voor eh, het nieuws uit de Pitstraat. Mercedes kan opnieuw een streep zetten door een grote naam... als vervanger voor de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg... Na Max Verstappen en Sebastian Vettel is ook Fernando Alonso niet beschikbaar. Dat liet zijn manager Flavio Briatore. Daar heb je hem weer, Flavio Briatore. Weten in de Gazella della Sport. We hebben een contract bij McLaren en zullen dat respecteren, zei hij. Verstappen liet al eerder weten dat hij Red Bull trouw blijft... en Vettel gaf zijn woord aan Ferrari. Alonso's contract bij de Britse renstal loopt door tot het einde van 2017... maar dat weer hield die teambaas Toto Wolff van Mercedes... en niet van openlijk zijn interesse voor de Spanjaard uit te spreken. Alonso won in 2005 en 2006 bij Renault de wereldtitel in de Formule 1. Na vijf seizoenen zonder titel bij Ferrari stapt hij over naar McLaren... dat de afgelopen twee jaar geen rol van betekenis speelde met motorleverancier Honda. De Duitser Pascal Wehrlein en de fin Valérie Bottas... lijken nu de grootste kandidaten voor het zitje... naast drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bottas heeft weliswaar nog een contract bij Williams... maar Wolf is wel een van zijn zaakwaarnemers. Hoezo verstrengeling van belangen? <hums> Max Verstappen gaat zich de komende maanden flink afbeulen. De Nederlander wil zich tot in de puntjes voorbereiden op het nieuwe seizoen. De Formule 1-auto's worden door de nieuwe regels sneller... en daardoor gaat het voor de coureurs ook een stuk zwaarder worden... Het wordt een stuk fysieker. Dat is de grootste uitdaging van het nieuwe regelgeving betreft. Ik maak me niet zo druk over het wennen aan een nieuwe auto. Tijdens het rijden gaat dat vanzelf. Maar het fysieke gedeelte wordt komend jaar een stuk pittiger. Daar ga ik me tijdens de winter ook goed op voorbereiden. Verstappen heeft in ieder geval goede hoop... dat Red Bull Racing een stap dichter richting Mercedes gaat zetten. We zijn allemaal heel positief. We zijn de afgelopen seizoen al dichterbij gekomen. Hopelijk kunnen we nog één stap maken... en het volgende jaar daadwerkelijk meedoen om de wereldtitel... al dus de 19-jarige coureur op de website van zijn ploeg. Het TT-circuit in Assen krijgt een flinke financiële injectie. Tot 2019 wordt 8 miljoen euro geïnvesteerd. Er komt een nieuwe tribune die gaat zorgen voor 10.000 extra zitplaatsen. De tribune komt naast de huidige hoofdtribune in de paddock. Zowel in de provincie Drenthe als de TT-circuit investeert... 4 miljoen euro. Arjan Bos, voorzitter van het TT Circuit... staat nog steeds achter het idee van de Formule 1 Grand Prix in Assen. Als die vraag komt, dan zullen we zeggen dat we er klaar voor zijn... en we gaan er alles aan doen, zei hij afgelopen week. Nee, niet doen. Niet <laughs> doen. En wanneer begint het Formule 1 seizoen in 2017? De kalender is inmiddels bekend. En op 26 maart is de Formule 1 Grand Prix in Melbourne, Australië. En uh, op 2000, in 2020 op voort hè? Ja, of in, of in Assen. Nou, nou, nou, no. nou. liever Bied je lief blijven, hè? Bied je lief blijven. Ja. Zodat ik om half vijf de dieren van de week oh. en ja, het gedicht van de dag, hè? Om kwart voor vijf. We zijn eruit. We zijn eruit, ja. ja. Het is hem toch geworden, hè? Ja, er was er een jaren Er, er was er een jaren Martin Ja, ja, ja, ja. Dat krijg je straks allemaal nog bij CFM Zalvoort op de zondagmiddag. Het begint lekker schemerig te worden in Zalvoort. En dan deze muziek op de radio van de BB q bands. de jaren 80 Deze BB&Q-band, je en ze met Juni. Nou, de wedstrijden die vanmiddag al af gestart zijn... in de Eredivisie zijn inmiddels ook ten einde. En laten we de drie wedstrijden die vandaag inmiddels gespeeld zijn... even met je doornemen. Als eerste Sparta-Rotterdam tegen Vitesse. Daar werd het 0 tegen 1. AZ ontving in eigen huis Feyenoord. En uh, ja, uh, daar is ruim gescoord... AZ-0, Feyenoord-4. En dan FC Utrecht tegen Heracles-Almelo. Twee doelpunten voor Utrecht, 2 tegen nul. En de klapper van de dag om kwart voor vijf FC Twente ontvangt Ajax... met wellicht de, de, ja, de invalbeurt van Kluivert Junior. Kwart voor vijf FC Twente Ajax. Ik ben heel erg benieuwd. Zodat ik het dier van de week bij CFM? Of dieren van de week, moet ik eigenlijk zeggen. Maar eerst deze nieuwe single van Bruno Mars. En 24K... Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Uh, Players only. Ain't? Come on. Come put your tickets. Bring up, to the moon. moon. the girls around me and they're waking up the rocket, keep up, Woo. why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jacked, keep up, uh, players only, come on, put your pinky rings up to the moon, Woo. Comes. what y'all trying to do? Van nu, die hoor je geregeld was komen bij je enige echte eigen lokale radio, CFM. Zo ook deze van Bruno Mars. Ja. Zo vlak voor de dieren van de week. Want ze komen er weer aan, hè? die lieve kleine konijntjes. Ja, de dieren van de week luisteren naar de naam Blackie en Sophie. Blackie met zijn gehavende neus en oor... en Sophie met een achterpootje waar de nagels ontbreken... vond het asiel toch wel een mooi stel om te matchen. Beiden misschien niet helemaal perfect... Maar ze zijn wel heel gelukkig met elkaar en dat is toch wel het belangrijkste. Sophie is wat angstig, maar als ze eenmaal op schoot zit, blijft ze rustig zitten en laat ze zich lekker vertroetelen. Blackie is wat meer een spring in het veld. Beide konijnen zijn gewend aan het buitenleven en zoeken dus samen een huisje met een tuin. Wie geeft dit leuke en mooie stel een toekomst? En, uh, waar verblijven Blackie en Sophie momenteel? Ze verblijven in het dierentuin Kennemeland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl... want ook Blackie en Sophie verdienen een thuis. En als je een leuke foto wil zien van Blackie en Sophie... dan kan je ook de CFM-app downloaden. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoorts en download hem. Ik niet durven. Integen? Voor ik kwart voor vijf heb nee, nee, ik <laughs> Wat is dit een mooie plaat, hè? De single van uh, Alexander O'Neill. Ook altijd een beetje als je de kerststemming bent. Uh, uh, ja, dan doet hij het heel erg goed. De single Critter Size. Vanuit een uh, inmiddels donker zandvoort is dit 7 vanaf de tolweg 10a. Maar hier schijnt het licht. Hier schijnt het zonnetje binnen en het is is erg gezellig binnen <laughs> als je onder de kerstboom kijkt. Hey, ja. Kijk maar even mee. www.cfm-live.nl Dan zie je de beren onder de kerstboom, dus vandaar. Hey, ja, waar gaan we het over hebben? Ja, curling. Curling, ja, want ook dit jaar komt er weer een gezellig evenement... de Fluitketel Curling, georganiseerd door Maarten Mulder van Fit at the Beach. Vorig jaar was het een geweldig succes met een groot publiek... en hele leuke teams. Elk team heeft zijn eigen kledingthema. Ook hier worden prijzen voor uitgedeeld. Elk jaar strijden de teams van minimaal vier personen om leuke prijzen... en de wisselbeker, die nu nog in handen is van de winnaars van vorig jaar, het cafetje. Dit jaar zijn er weer twee voorrondes... en wel op dinsdag 15 december van 8 tot 10 uur... en dinsdag van 22 december ook van 8 tot 10 uur s avonds. Waarna de halve finales en de finale zal plaatsvinden... op dinsdag 29 december ook van 8 tot 10 uur. Wil je met een team meedoen aan de curling... geef je dan snel op bij maartenapenstaartjefitatthebeach.nl Maarten, fitatthebeach.nl Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus kom op tijd, want vol is vol. Het curling op de ijsbaan is weer een leuk jaarlijks terugkerend evenement. En hier is Shawn Mendes in Treat You Better. I won't lie to you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 Dat was hem, de single van Foco en Genie. Jawel, we gaan op naar het gedicht van de dag. En het is een hele mooie, hè, Albert Jan? Ja, met de eer van zijn 49e verjaardag. Hè? 49 jaar? Ja. Er... Het gedicht ja. Martin, zo dadelijk, naar deze van Earthwind and Fire. En ja, dan trap ik er toch weer in he, om deze platen te gaan draaien. Terwijl ik weet dat ze deze niet helemaal lekker meer klinkt. Gewoon, dan ging de pietje te harten uit zo aan het eind. Maar goed, je Earth, Winter, Fire and Fantasy. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Deze week een hele mooie, het gedicht Martin. Martin. Het is midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg. Alleen jij. Jij en ik. Dit, dit biertje is niet de laatste die ik leeg. Martin, ik zal je een verhaal vertellen. Ik denk dat je het wel herkent. We nemen er nog eentje. Vriend, die jij er bent. We nemen er nog één op mijn leven. Kun jij met biertje even aangeven? Ik... Ik weet hoe het werkt. Vraag nog een keertje een plaatje aan. Ik voel me zo verdond alleen. Doe maar bloes, voordat het licht aangaat. Ik, ik zou je zoveel willen vertellen. Maar dat past niet in de dreim, dat blijft geheim. We nemen er nog eentje op mijn leven. En kan je mij nog even een biertje aangeven? Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt dat mijn gemoed zeker niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Mijn, mijn problemen interesseren jou toch geen biet. Kom, we nemen er nog één op mijn leven. En uh, kan je mij nog even dat biertje aangeven? Zo gaat dat nou. Ik weet het, Martin. Je wil sluiten. Bedankt. Bedankt voor je gastheerschap. Ja, ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn... Mijn problemen houd ik jou niet voor. Mijn... Mijn problemen draag ik met mij mee. Die zijn voor mij. En zeker niet voor het café. We nemen er nog één. Hopelijk... Blijf ik zo tot aan huis toch nog op de been. Beste van Galen, jij, jij spreekt ook alle talen.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 We draaien op speciaal voor Van Galen. Lekker hoor, de single van André Hazes junior. Je hoort Nou, FC 20 tegen Ajax. Inmiddels gestart om kwart voor vijf. Tussenstand daar, 0 tegen 0, uh, Albert-Jan. Dus, Klopt, en ja. de tussenstand Manchester United tot en met Hotspur... 1 tegen 0 met nog 10 minuten te gaan. Oké, okay, nou, tot zover weer de sports. We gaan ons opmaken voor a License to Kill. Hier is Kledder Snijds. Zo aan het eind van deze uitzending. Ja, hoor. Triggy. Yeah, ja, license to kill. Uiteraard uit de James Bond film Jorge Clado's Knights. Dat was me inderdaad de ene laatste plaats voor wat betreft dit programma Zandvoort op zondag. Tussenstand bij Ajax nog 0-0 nog steeds 0-0. Het zit er weer op voor ons. Het zit er weer op. Ja, vanavond nog tussen 7 en 9. Dat is voor de klassiek liefhebbers. Wederom CFM Klassiek. samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. En wij zijn er zaterdag weer. Wij zijn er zaterdag weer. Tot dan in een hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Doeg. Doei doei. Bed, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen. I...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 DFM, wens jullie allemaal fijne dagen en...